1 uur. Het NOS-Journaal. Misseland Thomasen. Goedemiddag. Egypte opent grens met Gazastrook. Achtste doden in Duitsland door bacterie en Fries dorpje ontvangt hoge gasten. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden regen of motregen. In het zuiden overwegend droog. Het wordt maximaal 14 graden op de Wadden. In het binnenland wordt het een graad of 18. Aan de kust is de wind vrij krachtig tot krachtig uit het zuidwesten. Morgen weer zon. Na het weekend eerst nog kans op een bui. Maar vanaf woensdag is het overwegend droog en zonnig.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 In Enschede zijn enkele tientallen aanhangers van de Nederlandse Volksunie en tegenstanders met elkaar op de vuist gegaan. De NVU begint rond deze tijd aan een demonstratie tegen criminele allochtonen. De extreemrechtse partij vindt dat ze het land uitgezet moeten worden. Zo'n 500 tegenstanders van de NVU zijn naar Enschede gekomen voor een tegendemonstratie. Er is veel politie op de been om beide partijen uit elkaar te houden. Op een rommelmarkt in het Brabantse Gorle heeft iemand een USB-stick gekocht met vertrouwelijke informatie van Defensie. Het gaat over de verkoop van 18 F-16-gevechtvliegtuigen aan Chili in 2008. Degene die de geheugenstick voor een euro kocht heeft de gegevens doorgespeeld aan de Telegraaf worden niet alleen namen genoemd van alle betrokken personen en bedrijven... maar ook worden de sterke en zwakke punten van de F-16 genoemd. Dus bijvoorbeeld of een toestel metaalmoeheid heeft en waar dan precies. Het ministerie van Defensie noemt het pijnlijk... dat de informatie op een rommelmarkt te koop werd aangeboden. Minister Donner van Binnenlandse Zaken heeft geen geld... om Paleis Soesdijk geschikt te maken voor het Nationaal Historisch Museum. Zo zei hij in Troegskamer Breed op Radio 1.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 Palais Soesdijk daarvoor geschikt te maken. En daarvan is heel eenvoudig het punt. Dat heeft binnenlandse zaken niet op de begroting... ook niet op die van Rijks uh, gebouwen. Donner reageerde op een interview met de twee directeuren... van het Nationaal Historisch Museum in de Volkskrant. Zij zijn bang dat er geen eigen gebouw komt... omdat er geen politieke steun voor is. Er is nu wel een reizende tentoonstelling en er is ook een website. Dit is het NOS-journaal met Isolo Thomassen. Een mengsel van uitwerpselen, bedrijfsafval en huishoudelijk afval... stroomt sinds gisterochtend de Westerschelde in. Het gaat om miljoenen liters ongezuiverd rioolwater. Oorzaak is een breuk in een persleiding bij de waterzuivering. In de Westerschelde is inmiddels een grote zwarte vlek te zien. Tijkgraaf Jozef Vos van het waterschap Brabantse Delta over de directe gevolgen. Nou, dat is natuurlijk niet goed voor het milieu. Het hoort er ook niet in, want... Anders zouden we ook dat afvalwater normaal niet zuiveren. Maar de Westerschelde is een groot, groot waterlichaam... met veel getijdenwerking, eb en vloed. Mm -hmm. gigantische hoeveelheden. Dus in die zin is dat nog het meest gunstige oppervlaktewater... waar je zo'n stroom naartoe kunt brengen. Hebben bewoners daar nog last van in de buurt? Nou, we hebben uiteraard nauw contact met de burgemeester van Rijmerswaal... Uh, waar waarde, de kern waar we het over hebben, ondervalt. Uh, er zijn gelukkig uh, nog uh, geen uh, klachten daar uh, direct. Maar goed, het is te zien en uh, misschien ook al te ruiken. Ja, ik wou zeggen, dat zal wel stinken. Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat uh, die pijp uh, nog 150 meter de schelde in uh, loopt voordat het uh, eruit stroomt. Eh, nogmaals, het is een grote hoeveelheid eh, water, over vanuit de schelden zelf. Mm -hmm. Dus het verdunt heel snel. Ja. Maar goed, we kunnen niet eh, wegnemen dat die vlek te zien is en ook zeker reuk eh, te waarnemen ja. is. Een breuk in een persleiding, hoe is die ontstaan? Nou, dat is nog gissen, daar hebben we nog niet helemaal scherp. Het is een pijp van bijna 2 meter diameter, waar eh, afvalwater onder grote druk richting eh, de zuivering eh, wordt gebracht. En uh, ja, daar is een breuk in ontstaan. De oorzaak daarvan is nog niet helemaal bekend. De meeste aandacht, alle aandacht gaat nu uit hoe kunnen we zo snel mogelijk die breuk repareren, zodat we ook het afvalwater weer naar de zuivering kunnen brengen. Noord-Korea heeft een Amerikaan vrijgelaten... die een half jaar in dat land heeft vastgezeten. De man Eddie Jun werd in november opgepakt. Noord-Korea heeft hem nooit officieel aangeklaagd... maar volgens media in Zuid-Korea werd hij beschuldigd... van het verspreiden van het christendom... Jun kwam vrij na bemiddeling door een Amerikaanse diplomaat... die verantwoordelijk is voor de voedselhulp aan Noord-Korea. De diplomaat ontkent dat er in ruil daarvoor toezeggingen over hulp zijn gedaan. Noord-Korea zegt dat Jun om humanitaire redenen is vrijgelaten. Hij is inmiddels naar Peking gevlogen en keert binnen een paar dagen terug naar de VS.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 Op Roland Garros hebben drie geplaatste speelsters in het vrouwentoernooi de achtste finale bereikt. Victoria Azarenko, Nali en Petra Kvitova wonnen vanmiddag eenvou wonnen eenvoudig hun wedstrijd. Later vandaag probeert Aranska rust door te dringen tot de achtste finale. Ze speelt tegen Maria Kirilenko. Die partij staat gepland als laatste wedstrijd op baan 1. Het is de dag van de Champions League finale. Vanavond kwart voor negen in Londen op Wembley, Barcelona tegen Manchester United. Bas Stichler en Ronald van der Gier doen vanavond verslag van die finale. Ronald, jullie zijn sinds gistermiddag in Engeland. Is Londen helemaal in de ban van deze finale? Ja, Londen is, in, uh, is, is ontzettend met deze wedstrijd bezig. Natuurlijk, Manchester is niet heel ver weg. Dat betekent dat er een invasie werkelijk is uit, uh, uit Manchester richting, uh, richting Londen. Maar ook de Spanjaarden weten het, uh, het heilige gas van Wembley wel te vinden. En er is een hele driftige... Uh, zwarte Markt voor kaarten. Ik sprak vanochtend in ons hotel nog iemand die voor twee kaartjes 1500 pond per stuk heeft betaald. Dat is dus de prijs die op dit moment rondgaat op, uh, op de Zwarte Markt. En iedereen vraagt je, heb je al tickets of heb je kaarten voor mij? Dus dat geeft wel, ja iedereen is eigenlijk met die wedstrijd bezig. Dus, dus Londen staat helemaal in het teken van die Champions League finale. Het stadion zit helemaal vol zeker? Ja, 90.000 man. En uh, ja, als die kaartjes natuurlijk op de zwarte markt al zo duur zijn... Dan, uh, dan zullen er weinig kaartjes ongebruikt thuis blijven liggen, denk ik. Je ja, had het al over het heilige, de heilige voetbalgrond... Voor, voor elke liefhebber van voetbal. Maar uh, voelt dat ook zo voor de ploegen? Ja, beide ploegen hebben hun eerste Europese trofee op dit gras gewonnen. Dat deed uh, Manchester United in 68. Tegen Benfica. En ja, Barcelona. Dat ligt ons misschien nog iets dichterbij. Want in 1992 uh, gebeurde dat. Tegen Sampdoria. Met de goal van uh, Ronald Koeman. En die heeft ons vanochtend eigenlijk ook uitgelegd. Ja, dit is, dit is altijd heilig gras geweest voor de Engelsen. Maar Barcelona, de Catalanen. hebben zoveel. omdat. Ja, dit eigenlijk het begin was van uh, de aansluiting met Real Madrid... de Europese triomftocht. Vanaf dat moment is het Dream Team gekomen... en vanaf dat moment is Barcelona op alle fronten gaan meetellen. Dus het is het begin eigenlijk van een nieuw stuk historie. En daarom is uh, het, het, het gras in Wembley ook voor de Catalanen en Spanjaarden... maar met name dus voor de Catalanen, echt heilige, heilige grond. Mm -hmm. Ja, Koeman is er ook bij als analist voor tv, hè? voor uh, de NOS... Ja, ja, ja. Uh, ja, die maakte wel doelpunt. En dat, uh, ja, die, uh, die is hier niet onopgemerkt gebleven. Mm. Uh, er zijn zoveel tv-stations die van alles met hem willen. Dus logisch, hij is één keer, een keer terug geweest op Wembley... vertelde om, hij uh, om dat doelpunt nog eens over te doen... met de tweede keeper van, uh, van Barcelona. Het is niet meer gelukt, maar met wat montage... zag het er op uh, tv-Catalunya prima uit. Ja. Kijken naar de kansen voor beide ploegen. Voetbal van Barcelona wordt geprezen. Zijn ze dus ook de favoriet? Ja, weet je, dit zijn twee ploegen die nooit als underdog een wedstrijd in zijn gegaan. Dat geldt voor Manchester United niet en voor Barcelona niet. Maar als je iedereen toch beluistert en een beetje kijkt naar ja, de toestand van, van beide ploegen... dan kun je niet ontkennen dat Barcelona als favoriet begint... en er dus een konijn uit de hoge hoed getoverd moet worden door, door uh, Alex Ferguson... de coach van Manchester United. Want ja, hoe ga je Barcelona bestrijden? Daar hebben een aantal ploegen zich uh, dit seizoen al ledig, uh, ledig in verslikt... Ja, Er zal een plan zijn. En uh, de man die het meest tactisch moet denken, dat zal uh, toch Ferguson uh, zijn. Want Barcelona is altijd zichzelf. En Barcelona zal ook als zichzelf het veld betreden. Dus de aanpassing zal voor Manchester United moeten komen. Vanavond dus om kwart voor negen. Barcelona-Manchester United. Dankjewel, Ronald van der Geer. Volleybalcoach Albert Christina stopt bij Rivium Rotterdam. Hij ziet vanwege de beperkte financiële mogelijkheden geen toekomst meer bij de Rotterdamse club. Christina gaat misschien aan de slag in het buitenland of hij stopt, stopt helemaal met volleybal. Rivium Rotterdam werd dit jaar landskampioen door in de finale Lang Henkel Volley uit Doetinchem te verslaan. Er is verkeersinformatie bij de ANW Dennis Mooi. Goedemiddag. Ik begin met de ringweg van Amsterdam. Want er staat een auto in brand op de ringweg, de A10... op het knooppunt Koenplein in de richting van de A10 West naar Den Haag. Bij knooppunt Koenplein is de weg vanaf de A8 en de A10 Noord afgesloten. Dan andere files, de A1 Amsterdam Amersfoort bij Bunschoten 3 kilometer. En op de A9 Alkmaar voor Velzen 3, een andere kant op 2 kilometer... Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen Driebergen en Maarsbergen 2 kilometer. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat voor de Van Brienenoordbrug 4 kilometer door een ongeluk. Hier is de linkerijst ook dicht. Tot slot de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar staat voor knooppunt Ewijk 2 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. Egypte heeft de grens met de Gazastrook na vier jaar weer permanent opengesteld. Op een rommelmarkt heeft iemand een USB-stick gekocht... met vertrouwelijke informatie van, het, eh, van Defensie. En in Enschede zijn enkele tientallen aanhangers van de Nederlandse Volksunie... en tegenstanders met elkaar op de vuist gegaan. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Tros in Bedrijf. Wij gazellen zeggen we altijd. Ga lekker fietsen!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 Daarna bespreken we de uitkomsten van een zojuist afgerond... cradle-to-cradle-project. En we besluiten dit uur met Willem Overbos... die zoals iedere week het belangrijkste MKB-nieuws met ons doorneemt. Na twee uur ontvangen we twee gasten met wie we het over de toekomst van de winkel... en over kansrijke nieuwe winkelconcepten gaan hebben. Maar we beginnen in de bouw. Precies, want die gaat nog steeds door een diepdal. Terwijl het Nederlands bedrijfsleven dit jaar herstelt van de crisis tenminste dat zegt men, en stijgende omzet ziet, en dat is waar, blijft het in de bouwsector kommer en kwel. Honderden bedrijven zijn al failliet gegaan en duizenden banen verloren. Ondanks al deze slechte verhalen willen de bouwbedrijven positief blijven. En vandaag, tijdens de dag van de bouw, laten zien wat er allemaal gebouwd wordt. En dat er nog steeds veel werk is en dat het een toekomst is die alleen maar beter kan gaan. Bij ons te gast met die hoopgevende boodschap is Elke Brinkman, voorzitter van Bouwen Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, heeft u vanochtend al met een helm op uh, uh, uh, voor de foto zeg maar, wat pluggen in een muur staan draaien? Nee, uh, uh, we zijn begonnen bij een groot infrastructuurproject. Ik denk de meeste mensen het wel kennen aan de a 4 bij. Er wordt een grote tunnel gemaakt. Een berucht filekruilpunt. En dat is toch voor heel veel mensen een, ja, een sensatie... om daar lopend nu door zo'n ja. enorme bouwpunt te kunnen gaan. Voor hoor. u ook? Ja, ik, ik mag nog wel eens op een bouwproject komen. Maar het is toch altijd weer spannend als je ziet wat er komt kijken. Nou ja, niet alleen om een stuk beton klaar te maken. Maar zorgen dat het boel niet gaat lekken. Dat het uiteraard ook veilig is. Want het verkeer raast er met, geloof ik, 100.000 en meer auto's per dag langs. Nou, ze meten daarnaast. Ja, dat is echt ook... Een, nou, heeft ook iets jongens uh, achter is wel iets spannends. Hè? Maar die mannen die zijn daar trots op. En een aantal dames uh, ook wel. De nou, minister Roosjuls hielp... Uh, uh, en ik mocht helpen om met een oude stoomwas en dan door een lint uh, te rijden. Dat is ook een bijzonder. <laughs> heeft, heeft, heeft er iemand verzonnen, dat doe je dan. <laughs> ja, maar dat zijn ook gezegd erg leuke dingen. Uh, als die gesprekken erover gaan over de bouwtekening... de bestek en de hele rattenplan... heeft u dan enig idee wat het over gaat... Ja, ik heb in mijn, uh, mijn leven eigenlijk altijd iets gehad met, met bouwen, stedenbouw, architectuur, monumenten. En nu, ik werk nu 15 jaar, dat is langer dan in de politiek, werk ik in de bouw. Ja. Dus het gaat om iets tastbaars. waar de dames en heren die daar werken, die hebben ook iets met zo'n project. Een tunnel, een, een, een huis, een, een, een groot gebouw. Leuk is dat. Er wordt heel dramatisch gedaan over de toestand in de bouw, uh, klopt dat? Ja, er zijn 26.000 mensen kwijtgeraakt. 26.000 van de hoeveel? Van de vaste staf, dat is 14% langzamerhand. En daarnaast nog heel veel zelfstandigen zonder personeel... dus die voor zichzelf werken, die ook dan een tijdelijk geen baan hebben. Dus alles bij elkaar is dat wel zo'n 50.000, 60 60.000 mensen. En dan heb ik het nog niet eens over de vloerenleggers en de schilders... en anderen die daar ook last van, van hebben. Ja, dat heeft in de kern te maken met het feit dat mensen eigenlijk wel willen kopen... maar ze weten niet zeker of dit nu de, de prijs is... of dat hij nog wat verder gaat zakken. De verkopers denken... ja, luister, dat, dat wordt nog te veel wat ik moet toegeven. En, zo ontstaat ja, en, er een en soort... de bank werkt natuurlijk ook niet mee. Nee, het is dus aan een eenschakeling van narigheid. Niet omdat er helemaal geen geld in Nederland zou zijn. Maar ja, een pensioenfonds... die best wil investeren in huurwoningen zetten... moet ik natuurlijk wel een fatsoenlijke huur daar kunnen, kunnen vangen. Want ja, de gepensioneerden moeten uiteindelijk... daar weer van betaald worden. En, en, en een bank zegt, ja, ik, ik, ik mag weer niet van de centrale toezichthoudende bank. Mm. En ze houden elkaar in een soort omklemming. Dus we proberen ook in, in eindloze gesprekken met het kabinet en met de toezichthouder... te zeggen, ja, maar op die manier houden we elkaar gevangen. Ja, maar is ook zo. Maar dan moet er dus een doorbraak komen. Die heeft u wel bedacht. Gaat u die ook vertellen? Nou oh ja, kijk, wat, wat heel belangrijk is... is dat wij in, in dit land altijd een systeem hadden van, van garanties. Eh, als je een ziekenhuis bouwt of, of, of, of een school bouwt... maar ook als je een hypotheek sluit, dan, dan is er, en voor een corporatie... dan is er een soort garantiesysteem waar je van de bank geld krijgt... En maar waarbij iets van, van, van de staat en vaak in een mengvorm... met gemeenten en met particuliere instellingen... Nou ja, als er dan eens een keer iets fout gaat, is er altijd nog een, een vangnet. En dat is door, door Brussel en door allerlei internationale regels steeds meer onder kritiek komen te staan. Niet omdat er enorm veel nadigheid uh, was, maar ja... Laten we zeggen, Griekenland, nou, uh, al die toestanden... Uh, is er dus nu een, een zekere neiging om te zeggen... als die garantie uh, gegeven wordt, ja, dan... Dan kan iedereen wel omvallen, wat natuurlijk niet zo is... maar dat gevoel bestaat. Dus wij zeggen, je moet toch die garanties weer in ere herstellen. Kan je misschien ietsje strikter daarin zijn. Dan hoef je dus niet miljarden vanuit de overheid te geven... maar dan weten we met elkaar, nou, als er dan eens een keer iets fout gaat... dan is er nog een soort terugvalpositie. Ja, soms komt... Dus die angst ja, is ongegrond? Ja, op zichzelf. Als je kijkt naar het feit dat we 7,2 miljoen woningen in dit land. Als je elk jaar er 1% van zou vernieuwen, ja, dan doe je er een eeuw over om de hele voorraad te veranderen. Ja. Ja, Dan heb je nog altijd 75.000 woningen nodig. Bovendien, er zijn en, meer woningen nodig. Omdat de oude woningen die zijn te klein zijn, die zijn energieonvriendelijk. Er worden er nu 50.000 per jaar ja, gebouwd mogen, in plaats van die 75.000. We mogen blij zijn als we die halen. Want het ja. is de afgelopen jaar ook nauwelijks gehaald. En, en dat gaat volgend jaar net zo. Ja, het is, is echt nu al het derde jaar van, van narigheid gaan we in. En je ziet ook dat heel veel mensen, zeker als ze starten op die, die woningmarkt... Ja, die komen er niet, uh, niet aan toe, want de, de mensen die wat meer zijn gaan verdienen, die eigenlijk niet meer in een sociale huurwoning hoeven, ja, die, die zeggen maar: ik, ik kom niet op die koopmarkt, want als starter krijg ik daar niet, niet een hypotheek. Ja, en, en, en wat je dan ziet is dat in veel gebieden toch ook weer een soort schaarste ontstaat. Dus het is, het is echt. Uh, dus het is geen kwestie van overproductie, er is niet teveel gebouwd in voorgaande jaren? Nee, want om uh, nou eens in een nare omstandigheid te noemen: uh, uh, heel veel uh, partnerschappen uh, lopen vast. Dus er is niet alleen vanwege de groei van het aantal kinderen... maar ook eh, door dat er steeds meer mensen alleen komen te wonen. Mensen worden ook ouder, dus er zijn gewoon ook meer woningen nodig, ruimere woningen. Eh, die die 70.000 gemiddeld van de laatste jaren, dat was een gemiddelde... wat paste bij zeg maar, de demografische ontwikkeling. Maar wie moet er dan nu gaan bewegen? In de kern zeggen wij, je moet vooral voor die starters. Hè, mensen die, die in die woningmarkt willen bewegen... En ook voor mensen die nou ja, moeten bewegen omdat ze nog. Dat andere betekent dus hebben. dat banken gedwongen moeten worden... om daar in ieder geval de eisen die ze er nu aan stellen... te versoepelen en te verlichten. Mm. En dat daar politieke maatregelen voor nou ja, het worden. Nou ja, dwingen Er is natuurlijk een eindeloos overleg... tussen de politiek en de, en de banken en, en, en Brussel en de toezichthouders. Ja, daar, daar zijn we ook wel bij betrokken. Maar ja, dat gaat wel om, om groot geld. Ja. En ook grotere risico's dan vroeger. Dus op een of andere manier zit iedereen toch te hikken tegen het idee dat er een soort topschulden uh, zou ontstaan. Ja. Hoeveel zou die overheid moeten investeren? Om die startersmarkt weer op gang te helpen, oh ja, laat ik eens een simpel voorbeeld nemen uit de Verbeterde programma's. De BTW is tijdelijk verlaagd. Dat zou een zegen zijn als dat, dat verlengd zou kunnen worden. Want dan maar dat blijkt... is niet gebeurd. Nee, maar daar gaat nog steeds het gesprek over. Dat is het afgelopen half jaar gebeurd. Uh, het heeft 800 miljoen uh, euro aan omzet uh, opgeleverd voor 4000 mensen werk. Daar kun je niet eeuwig mee bezig blijven, maar het helpt natuurlijk wel. In dit voorbeeld de bestaande voorraad op orde houden. Uh, je hoeft ook niet uh, iedereen uh, volledige subsidies te geven... maar je zou natuurlijk wel kunnen zeggen, nou ja, via die garantiesystematiek... Uh -huh. uh, nationale hypotheekgarantie, hè, dat, nou, je weet zeker ook als bank als er dan iets gebeurt... Verleng nou die maatregel, dan helpt je elkaar wat. Maar dat is toch in de afgelopen week. Is dat uh, tegengehouden? Dat die, die maatregel wordt niet verlengd? Want dat verlaagt de btw. -tarief. Ja, maar ik weet uit gesprekken weer van daarna eh, met de betrokken ministers. Dat <lacht> nou ja, is niet voor wat je Nage een beetje kent. Eh, dat men daar in het kader van de zogenaamde begrotingsbesprekingen voor dit jaar ook nog nader over wil spreken. Dus ja, we houden enige hoop. Ja, want dat is belangrijk. Dat dat. Er moet beweging in die markt uh, blijven. Dat weten we allemaal wel. Als er één persoon of één uh, gezin gaat verhuizen... dan blijkt in de praktijk dat er zeker een stuk of vier, vijf vervolgverhuizingen uh, zijn. Nou, dat kennen we allemaal wel uit onze straat bij wijze van spreken. En dat moet je weer op gang uh, brengen. Dat de huizenprijzen iets naar beneden gaan... dat is op zichzelf vervelend. Want je had gedacht dat je er heel veel voor zou krijgen en dan is het ietsje minder. En dat is best pijnlijk in een individueel geval vaak. Maar toch, voor de totale markt is het vooral van belang dat die beweging erin blijft. Ja, maar ja. Uh, verwacht u nou dat er ergens op, uh, op, in de hele bouw ook nog uh, herstel, echt zicht en voelbaar is? Wat je ziet, het is pijnlijk om te moeten constateren. Doordat er een aantal bedrijven is, is uitgevallen een groot aantal bedrijven zelfs is het voor die bedrijven die over zijn gebleven. en die ook kans zien om te vernieuwen. die bijvoorbeeld in die energievriendelijkheid van de, van de, van de woning en de kantoren. Nou ja, echt ook met nieuwe ideeën komen. Maar ook bedrijven bijvoorbeeld die veel intensiever samenwerken... met installateurs, met architecten die computers gebruiken... zodat de tekeningen ook echt op elkaar passen. Of bedrijven die weten hoe ze in een, in een bestaande omgeving... in een drukke winkelstraat zonder al te veel overlast voor de buurt... nou ja, echt ook op tijd goed weten te bouwen. Dus dan zijn echt een beetje creatieve bedrijven... Ja, die, die komen er wel. U noemde net een getal van ongeveer 50.000 mensen... die in ieder geval op dit moment getroffen daardoor zijn. Zitten die mensen thuis en kunnen die elk moment weer inspringen? Of hoe zit dat met die arbeidsmarkt? Kijk, die dag voor de bouw is in de, in de kern uh, opgezet om, om te laten zien... Uh, niet alleen dat het mooi is om in de bouw te zitten... maar dat we echt altijd weer nieuwe mensen nodig hebben. Tweeënhalf jaar geleden, er vlak voordat de crisis uitbrak... uitgerekend dat we de komende jaren elk jaar... 28.000 nieuwe mensen nodig ja. hebben in de bouw. Nou, laten dat nu eens door de crisis er 20.000 worden. Laat het er 15.000 uh, worden dan nog. En die en zitten dus er toch thuis op het ogenblik? Ja, we hebben we dus elk jaar 15.000 mensen extra nodig. En maar die zijn er toch? want Dat zijn toch ook die ontslagen die zodra dus Zodra die omslag er weer is, uh, is er ook weer werk uh, voor mensen. Er, er zijn ook steeds meer mensen die uit het buitenland komen. Uit, uit China tegenwoordig zelfs uh, al. Er is ook voor Nederlandse jongelui, maar ook voor mensen van oudere leeftijd... is er werk uh, genoeg. Bedenk ook wel dat heel veel woningen uit de 50- en 60-er jaren... dat zijn de 2,5 miljoen... die zijn echt aan een enorme opknapbeurt toe. Maar Dat zie je ook in de infrastructuur, je ziet het bij de, bij de dijken. Dus uh, Wij hebben echt uh, niet zo'n zorg dat er op, op middellange en lange termijn... geen werk zou zijn. Maar de kunst is echt uit die, uit die putten komen waar we nu in zitten. Er is heel lang vanuit uw sector ook, ook geklaagd... over de kwaliteit van het onderwijs in die sector, hè? Uh, dat die mensen eigenlijk, ja, ik konden er nog wel een spijker in de hand houden. Maar dan hield het ook wel op. Nou oh ja, er is gelukkig de laatste paar jaar... meer belangstelling van de jeugd voor de techniek. Dat zie je bij de bouw ook terug, bij het metaal. Je ziet ook dat uh, mensen zich realiseren... dat de bouw niet alleen maar schilder en timmer is... maar dat er ingewikkelde ICT-projecten uh, zijn. Ook het hele... Ja, laten we zeggen logistiek. Hoe, hoe, hoe doe je dat nou als je midden in zo'n stad... daar een hoge toren eh, moet neer, neerzetten? Dus het, het gaat ook om een verandering zeg maar, van de vakken. Heel veel wordt tegenwoordig op de fabriek klaargemaakt gewoon aan grote lopende banden met, met computers. Dus er is uh, uh, ja, echt ook een verandering in het beeld. Uh, uh, als je op zo'n bouwplaats komt kijken, om u een indruk te geven... daar is nog maar 15% van het totale werk dat echt op die bouwplaats wordt gemaakt. 85% in de fabriek. De rest wordt, uh, wordt kant en klaar Goed kantenklaar. met de vrachtwagen. Als u tegenwoordig s'nachts zo nu op de weg kijkt... dan worden er hele viaducten kant en klaar van de fabriek... naar de bouwplaats gebracht. En ook de vloeren in een, in een willekeurige woning. Die zitten de bol... Van, van, van de leidingen en IT en weet ik het. Want dat wordt allemaal, als het ware, vanuit een computerprogramma gestuurd in dat beton uh, aangebracht in dit voorbeeld. Maar er zijn dakpannen en, en, en, en, en beplatingen waar, waar uh, zonlichttechnologie in zit. Dus er is een enorme verandering in die bedrijfstak. Dat betekent natuurlijk ook wel dat het niveau van het onderwijs en het niveau van, van vragen dat er is van de werkgevers wel, wel stijgt. En die pool van die mensen die dus ontslagen zijn... kan die daar kwalitatief aan voldoen? Of heeft u eigenlijk een heel ander soort werknemers? Nodig? Eh, wij hebben de, de laatste twee jaar eh, meer dan anders... het bouw stond er altijd bekend... omdat we veel zelf als werkgevers aan opleiding ja. doen... hebben we een extra programma in gang gezet. Niet alleen om mensen de winter door te helpen... en eh, de ontslag te voorkomen, maar ook ze... Uh, aanvullende opleidingen te geven. En dat helpt, want vergeet niet... een, een ondernemer ontslaat niet graag uh, uh, mensen... omdat hij natuurlijk investeert in de, nou ja, maar de ervaring. Ja. Uh, en wij als klanten... omdat we steeds meer als klant ook kritischer worden... zeggen toch, ja, maar ik wil wel iemand hebben die weet hoe het werkt. En, en niet alleen maar een tekening kan lezen. Even naar iets anders, want u bent deze week ook nog gekozen... tot eerste Kamerlid voor het CDA. Um, is de bouwsector daar blij mee? Is dat gunstig voor ze dat u ze dicht weer op het vuur zit in Den Haag? Ik heb dat uiteraard intensief besproken met het bestuur en zij stellen dat op prijs. Ja, dat zou ik dat uiteraard ook niet gedaan hebben, want de bouw. Het is een, is een eufemisme, mij... denk ik. Ja, nee, maar de bouw is mij echt lief. Dus dan zou ik, denk ik, de keuze voor de bouw hebben uh, gemaakt. Ik ja. heb ook zelf niet, niet uh, gehengeld naar dat Kamerlidmaatschap. Maar uh, het, het mag ook in de Eerste Kamer. Hè? De Eerste Kamer is toch ook een, een, een, een, een, een groepering mensen die her en der in de maatschappij ervaring uh, heeft. En, en die natuurlijk ook naar elkaar luisteren. Er zitten ook mensen van de gezondheid of van de transport of wat dan ook. Uh, maar het, ik vind wel dat de politiek ook zijn best moet doen... om aangesloten te blijven bij de maatschappij. Het is totaal transparant. Dus ik kan daar echt niet even zeggen... joh, uh, daar in de Eerste Kamer... jullie moeten nou eens dat en dat bedrijf een opdracht uh, geven. Maar, ja. Nee, maar daar gaat de Eerste Kamer ook niet over. Nee, maar team. als het gaat over het gezond houden van deze sector... ook het Centraal Bureau van de Statistiek heeft recent weer eens gezegd... ja, die bouw is buitengewoon belangrijk voor de hele economie. Nou, dat mag ik toch zeggen daar. Maar waar het in de Eerste Kamer wel over gaat volgende week... is het vrouwenquotum. Daar moet over beslist worden of meer vrouwen in topfuncties. En of daar dan een quota voor moet komen? Nou, u komt uit de bouw. Dat is een typisch mannenbolwerk. Uh, absoluut. En, uh, Had u daar in de afgelopen jaren al niet wat meer aan kunnen doen? We vrouwen hebben de de het afgelopen jaar... een aantal programma's in, uh, in werking gezet... samen met vrouwen in de bouw. En je ziet nu, het gaat procent voor procent... maar absoluut, ik zei Zit u net al... dik onder de 10 procent. Ja, nee, maar als u naar de kantoren gaat kijken... Hè, dus heel veel van het werk, ik zei het u net al... Uh, is het niet op de, op de, op de bouwplaats. Uh, je hoeft niet als vrouw uh, altijd in zo'n hijskrant uh, te hangen. Hoewel er ook... altijd. Hoewel er ook vrouwelijke kraandrijvers uh, zijn. Maar... En het punt is um, dat je dus ook bij ons te laat, te langzaam... Uh, wel een vervrouwelijking ziet. Maar wat is uw streven om in de bouw vrouwen aan de top? 15 meer. Dus gaan nee. niet alleen aan de Wanneer? top. Ik, ben ben nou de top? Tijd? Maar ik ga niet discussiëren met u over het feit dat het nodig is. Want het is nodig. En anders zou ik op mijn kop krijgen. Maar wat is uw ochtend. streven? Ja, het, het, het, het moet beginnen eh, daar in die verschillende geledingen. Als je een paar symbolische benoemingen eh, nu in die mannenwereld noemt, dan geef ik op een briefje dat gedonder wordt. Ik zal u een ander praktisch voorbeeld geven. Als er allemaal keren op de stijger staan en u komt er als enige vrouw tussen, dan hebt u een zwaar leven. Dus dan moeten we nou, misschien een gezellig nou, leven, maar... Ik kijk u heel verbaasd aan eh, Nou, eh, ik kan niet als <laughs> ervaring, met ervaring een vrouw spreken, maar ik begrijp wat ik bedoel. Eh, wat we dus leren, je moet een aantal vrouwen tegelijk ook in zo'n mannenbolwerk eh, brengen. Maar, maar wat voor die moeten die dan meenemen, die vrouwen? Want... Die kunnen daar ook met economie, met logistiek, met IT-kennis. Die kunnen, als ze goed met klanten om kunnen gaan... de vrouw is de baas in het huis. Dus als ik u een woning wil verkopen... dan geef ik u op een briefje dat er onderzoek blijkt... dat in 9 van de 10 gevallen de vrouw beslist niet alleen of u die woning koopt... maar hoe die woning eruit ziet. Het ze zijn autohandelaren ook, hè, dit? Uh, vandaar dat er heel mislukte <laughs> autohandelaren zijn. Ja. <laughs> nou, we waren blij met u. Dank u wel. En uh, gaat u nog terug of heeft u nu wel gezien voor, voor de dag? Nee, ik ben nu onderweg naar Leeuwarden... waar ik naar het provinciehuis, provinciehuis in aanbouw mag kijken... en een aantal andere projecten. En ik uh, probeer onderweg uh, ook nog een aantal kleinere projecten aan te doen. Zo. Nou. Hartelijk dank voor uw komst. We spraken met Elke Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. Meer informatie over de bouwlocaties. U kunt daar namelijk nog tot vier uur terecht. Die vindt u op www dagvandebouw.nl. Hartelijk dank voor uw komst. Wilt u op de hoogte blijven van de onderwerpen van Tros in Bedrijf? Abonneer u dan op de Tros Radio 1 nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie op onze website trosinbedrijf.nl. Nederland loopt als kennisland steeds meer achterop... als het gaat om uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling. Mede daardoor zakten we het afgelopen jaar van de achtste naar de tiende plaats... op de ranglijst van meest concurrerende economieën. Volgens een donderdag verschenen onderzoek van het ING Economisch Bureau... moet er in het bedrijfsleven dan ook meer in onderzoek geïnvesteerd worden... en valt er vooral in het midden- en kleinbedrijf... nog een wereld te winnen op het gebied van samenwerking. Bij ons de gast is Arco van Brakel. Serieondernemer, zoals hij zichzelf noemt, en bedrijfsadviseur. Goedemiddag, Arco. Goedemiddag. Uh, Nederland als kennisland of kennis-economie... wat bedoelen we daar nou precies mee? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik denk namelijk dat juist dat niemand dat precies weet... het ook niet zo'n succes uh, is tot nu toe. Um, terwijl kennis wel de belangrijkste bron is waarop we allemaal draaien. Maar wat is een kenniseconomie? Nou, dat weet ik ook niet precies. Oh. <laughs> um, ik denk namelijk dat, uh, dat er wel degelijk een, een, een bron van waarheid in zit. Een kern van waarheid in zit. Kijk, alles wat we doen draait om informatie tegenwoordig. Hè. Informatie is overal en verdubbelt zich steeds sneller. Waardoor we voortdurend het gevoel hebben dat er overcommunicatie is. En dat we soms moeilijk zelfs kunnen kiezen. Um, je ziet dat heel veel bedrijven daar niet zo goed mee om kunnen gaan. En bedrijven die er wel heel goed mee om kunnen gaan met die informatiemaatschappij... zijn ook exceptioneel succesvol. Ja, een informatiemaatschappij is ja. niet hetzelfde als een kennis-economie. Nee, maar die informatiemaatschappij die, die dicteert wel de manier waarop wij met kennis om moeten gaan. Uh -huh. Mijn probleem is dat de kennis-economie zelf als een soort van doel is neergezet. Terwijl het eigenlijk een middel zou moeten zijn om datgene wat ja. we al doen... gewoon nog beter te kunnen doen. Maar dan bedoel je de kennis-economie als een economie waarin heel veel mensen hoog opgeleid zijn. Ja. Ja. En dat moet een middel zijn om wat te bereiken. Nou, ik denk dat je moet, goed moet kijken... waar ben je nou als, als land goed in? en Waar ben je als bedrijf goed in? Um, en daar ga je nou, Stel je kennis... voor dat we zeggen... we zijn goed in de agrarische sector. Ja, de bloemen, als, ik noem maar ja, wat. Ja, dat zijn we trouwens ook, hè? Ja, zijn we ook. Ja, zijn we ook. Ja, zijn we ook. met de Wageningen <gif> maar ook. Maar een die geef voor voorbeeld. Ja. Dan vind ik eigenlijk dat je, dat je moet kijken... hoe kunnen we nou die, die, die kennis die hier zit in de maatschappij... in, in de economie en in, in de hoofden van alle mensen... hoe kunnen we die nou optimaal ten dienste laten komen... aan die economie waar we in zitten? Maar en dat, dat, dat, dat gebeurt toch vak... al in projecten zoals Wageningen, ja, inderdaad? Ja, ja, want, ja. want gewoon een hele... Nou ja, een soort valley is, zo'n ja. Silicon Valley voor agra agrarische... Ja, op een heel hoog niveau zelfs in Wageningen. Dat bedoel ik. Ja. Maar ik dat is uh, dus wat we bedoelen met ja, de kennis-economie. Ja, en dan maak je direct een dien de dienstbaar aan een bepaalde categorie. Wat mij opvalt is dat um, bijvoorbeeld innovatieplatform en de kennis-economie... Dat zijn twee, twee behoorlijk beladen begrippen. En er wordt steeds gezegd dat die niet zo succesvol zijn. Nou. Daar ben ik het op zich wel mee eens. Uh, het probleem wat ik ermee heb is dat de kennis-economie... en het innovatieplatform eigenlijk als, als hogere doelen zijn neergezet. Van dat moeten we worden. Maar... Het is net zoiets als, als, als ICT. Um, ik denk dat we allemaal heel vaak achter een computer zitten en toch zijn we geen ICT'ers. Ja. Um, kennis iets, is iets waar we allemaal mee bezig zijn. En we worden ook allemaal kenniswerkers genoemd. Maar dat is niet, ik voel me dan niet echt kenniswerker, terwijl ik wel heel de hele dag met kennis bezig ben. Ik ben een bepaald vak ben ik bezig. Ik ben bijvoorbeeld met marketing, met ondernemerschap, Het zijn mijn thema's. En de kennis die ik dus benut, die ik gebruik, hetgene wat ik leer, komt in dienste aan het vak wat ik uitoefen. Maar hoe zou je dat dan meer moeten of kunnen ontwikkelen? Um, nou, vooral denk ik door... Um, um echt veel concreter de kennis te integreren in je, in, je, in je manier van werken. Wat mij opvalt, en dan ben ik een beetje beroepsgedeformeerd eh, omdat ik uit de internetwereld kom, maar mij valt op dat heel veel eh, internetprojecten niet slagen omdat de gebruikers van, van de technologie eigenlijk die technologie zo ongelooflijk belangrijk hebben gemaakt en daardoor eigenlijk afgeleid worden van waarom je de techniek nodig hebt. Um, Geef eens een voorbeeld. Een voorbeeld, is, um, nou, een voorbeeld is dat bijna alle ICT, of overigens van de ICT-projecten te duur is of mislukt. Simpelweg omdat zo'n ICT-project een doel op zich geworden is... en daarmee eigenlijk voorbij gaat aan de eigenlijke bedrijfsdoelen. Volgens mij moet je alles wat je doet, alles wat je doet met informatie... alles wat je investeert, moet bijdragen aan je eigen hogere doel. Aan je eigen... Hè, Jim Collins heeft dat ooit de B-hack genoemd... de Big Harry Audacious Goal, een hoger Oeh, doel van een bedrijf. Rustig, rustig, rustig. Nog een, een keer. Een Big Harry Audacious Goal, een grootharig dapper doel zou je het kunnen <laughs> noemen... Dat betekent dat dat een bijna tijdloos, heel groot, ruw doel is... waar je, waar je misschien wel 30 jaar na kan blijven streven... Um, zonder dat je het ooit bereikt, dat doel. Maar het geeft wel richting aan alles wat je doet. Nou, vanuit zo'n doel zou je eigenlijk je investering in kennis en informatie... Maar, maar, maar dat is concreet voor Nederland... Um, ik denk dat heel veel bedrijven... Um, um, ik vind, nou, Nederland vind ik ook niet concreet genoeg. Ik zou het liever concreet willen maken voor bedrijven. Um, ik denk dat heel veel bedrijven um, investeren. Um, en die denken dan dat ze in kennis en informatie investeren... maar vervolgens vergeten om op de goede manier... met die kennis en informatie om te gaan in hun bedrijf. Um, ik zie dat heel veel mensen een, uh, een opleiding kiezen... en vervolgens na hun opleiding stoppen met het leren. Terwijl één ding nu duidelijk is... dat als je kijkt naar de maatschappij... hoe snel dingen zich ontwikkelen, hoe snel kennis zich ontwikkelt... hoe snel onze concurrentiepositie verandert... door, door wat er in Azië gebeurt... maar ook door de Facebooks van deze wereld... die spelregels introduceren. welke landen doen het veel beter? Nou, ik denk dat uh, als je ziet dat in China op dit moment meer patenten worden aangevraagd dan in Amerika, terwijl wij nog allemaal denken dat Aziaten dingen namaken, dan denk ik dat we hier wel een beetje zitten slapen af en toe. Ja. Ja, maar maar zou... hey, is, is dat ook een beetje de reden dat we daar niet in investeren of over nadenken? Ja, dat we wij zijn, wij zijn zo druk met onszelf dat we vergeten om ons heen te kijken. Ja, en, en wat bedoel je dan met onszelf? Um, ik zie dat, dat heel veel mensen in bedrijven, heel veel, heel veel mensen en bedrijven zo druk zijn met de dagelijkse red race, de dagelijkse ja. overleving, dat wij vergeten om ons heen te kijken en niet zien wat er om ons heen gebeurt in de wereld. Het heeft twee effecten. We denken dat het allemaal wel meevalt wat er in China en in India en in Japan en Singapore gebeurt. Nou, dat valt niet mee. Die gaan heel hard en die gaan ons voorbij binnenkort. Um, en het tweede is dat we um, eigenlijk vergeten om onszelf opnieuw uit te vinden voor die toekomst die aan het veranderen is. Want hebben we het in ons? Zijn we in natuurlijk, staat om tuurlijk. die concurrentie te bieden? Ja, natuurlijk wa wa hebben we het in wa waarom? ons. Waarom? Nou, omdat we in Nederland een, een hartstikke intelligent volk zijn. We zijn supergezond. We worden ouder dan andere landen. We hebben veel meer tijd, überhaupt op de kosten. Ja, nou, sowieso, dat is de negatieve kant. Daar ben ik mee eens, maar dat, dit, dit is eigenlijk misschien wel leuk, je het zegt eigenlijk misschien wel een voorbeeld hoe je misschien wel verkeerd tegen je eigen mogelijkheden aankijkt. Heel veel mensen zijn vijftig en denken dat ze te oud zijn. Nou, dat is dus niet zo. Je kunt heel lang blijven presteren en blijven leren in je leven. En er zijn ook hele succesvolle voorbeelden. Ik heb laatst Bert Twaalfhoven een paar keer ontmoet. De man die, die, die is bijna 82 en die serie-entrepreneur heeft 53 bedrijven opgericht. Hij stond aan de bron van Albert Industries. En hij heeft zelf wasseretten naar Nederland gehaald. Hij is nog steeds 100 reizen per jaar aan het maken... om ondernemerschap in de wereld te stimuleren. Die man stopt niet, want hij heeft zijn doel scherp. Je heeft een, een echt hoger doel in het leven. Maar, maar wij hebben mensen... het als ik dus in ons om ja, te concurreren? Ja, we hebben het absoluut in ons. En we hebben in Nederland ook nog eens een keer een cultuur... waarin we een niet altijd hiërarchische manier van werk hebben. Waardoor we, denk ik, um, uh, best wel veel verantwoordelijkheid geven... aan medewerkers in bedrijven. En dat is ideaal om te kunnen innoveren. Want als je verantwoordelijkheid geeft, dan, dan heb je ook wat minder angst... om fouten te maken. He, want je, je geeft mensen dan de kans om een eigen fouten te maken. En dan leer je juist. En dan ben je perfect hier om te kunnen innoveren. Maar gaat het uiteindelijk om het zoeken naar een soort uitwisselingsplatform... waarin de ideeën die in een sector zitten of zo bij elkaar komen? Kijk, ondernemers delen in principe, die kennen ze natuurlijk niet. Nee, en dat is denk ik een van de problemen die we, die we wel hebben. Um, wat je nu heel sterk ziet, is dat de allersuccesvolste bedrijven... van de afgelopen 15 jaar hebben één hele belangrijke overeenkomst. Dat ze heel sterk uh, kennis delen en heel sterk samenwerken. In de internetwereld is dat duidelijk zichtbaar. En um, Google... noemen we dat ook bijvoorbeeld het Senseo-succes? Uh, uh, dat soort van precies, samenwerking, juist. research en development... en we komen samen met een nieuw product. Ja, dat klopt. Dus niet alleen in de internetwereld... maar ook in de reguliere wereld. Ja. En Senseo, twee bedrijven, Douwe, Egberts en Philips... die eigenlijk nooit samenwerkten, ja. die besluiten samen te werken... en ze hebben het meest succesvolle consumentenproduct ooit. Um, dus samenwerken en kennis delen kan tot ontzettende innovaties leiden... En de, dat komt omdat je dan veilig gaat doen waar jij goed in bent. En je gaat samenwerken met iemand anders die ook ergens heel goed in is. Maar dan moet je dus kennelijk uh, wat hordes afbreken, ja. want... Er is natuurlijk, zeker in de ondernemerswereld... heel erg het idee... wacht even, als ik met mensen ga praten... en vertel waar ik mee bezig ben... wordt mijn idee gejat, om het maar ja, heel simpel ja. te zeggen. Ja, nou, als het zo makkelijk was om het te kopiëren... was het überhaupt geen goed idee, denk ik dan. Nou ja. Maar, ja maar nee, maar het, is... nee, maar het komt er heel vaak op neer, natuurlijk, ja, toch? Dat, maar dat is inderdaad een angst. En die angst is niet helemaal terecht. Kijk, ik kan me voorstellen, in de medicijnen... als je gewoon 25 jaar moet ontwikkelen voor een medicijn werkt... Ja. dan heb ik hier wel begrip voor. Hè. Dus je kan, wat ik zeg, misschien niet één op één... op alle branches loslaten. Maar... In de meeste sectoren um, is een technologie achterhaald voor je het patent überhaupt toegekend. Dus dan kan je veel beter op klanten focussen en beter op samenwerking focussen... om jouw technologie zo gauw mogelijk ten goede te laten komen aan klanten. Maar ik geloof niet in die angst om, om kennis te delen. Want wij zijn opgevoerd vroeger met het idee kennis is macht. Maar nu zie je dus dat kennis zo snel verouderd... volgens Nick Bontis, hoogleraar in Canada... verdubbelt informatie om ons heen zich binnen 11 uur... Dat betekent, als je vanavond vroeg naar bed gaat en, en morgen een uurtje uitslaapt... dan word je wakker en dan ben je twee ja. keer zo dom als de avond nee, tevoren. Nee, dat is wel een leuke uitspraak, maar met alle respect geloof ik er geen hol van. Nee, nou je kan hem nuanceren. Het is ja, ook, dat lijkt me heel verstandig. Het is ook natuurlijk grappig bedoeld. Maar feitelijk ja. is wel zo dat wat je leert het eerste jaar van je opleiding... voor een deel achterhaald is voor je diploma hebt. En de marktonderzoek is achterhaald voor je het gepresenteerd hebt. Dus je zult wel degelijk op een andere manier met kennis om moeten gaan met informatie. En op een ja. andere manier moeten werken. En dat betekent vooral een andere cultuur moeten hanteren. Die gebaseerd op kennis delen. En de guts om af en toe gewoon eens een keer... inderdaad gewoon eens even informatie te delen. Dat iemand de zon mee weg kan lopen. Maar ja. meestal zul je ontdekken dat mensen waarde gaan toevoegen. stra je de kennis deelt. Waardoor een de idee beter wordt. En op die manier blijf je nog geloven in Nederland als kennisland. Zonder meer. Dankjewel. We spraken met serie ondernemer en bedrijfsadviseur. Arco van Brakel. Om echt duurzaam te worden. moeten overheid en bedrijfsleven. veel meer gaan inzetten. op het zogenaamde. Cradle-to-cradle-principe. Vanuit deze gedachte begon het ministerie van Innovatie en Milieu. Anderhalf jaar geleden de C2C, zoals dat allemaal zo mooi heet. Leercommunity. Hierin werkt een aantal bedrijven samen aan nieuwe producten... die volgens dit duurzame principe werden gemaakt. En de resultaten zijn deze week aangeboden aan Marieke van der Werf. Duurzaamheid woordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer. Goedemiddag. Legt u eerst maar even uit voor mensen wat cradle-to-cradle cradle is. Graag, goedemiddag. Cradle to Cradle, eh, als je het vertaalt, is het van wieg tot wieg. Hoe wij in Nederland met eh, producten omgaan, is vaak van wieg tot graf. Het wordt ergens gemaakt, het wordt gebruikt, het wordt weggegooid. Soms zit er dan nog iets van recycling in. Maar als het al gerecycled wordt, wordt het elke keer de volgende keer toch wat minder waard. Want het is vervuild ja. met inkt, met lijm. En Cradle to Cradle zegt van wieg tot wieg. Maak producten nou vanaf het begin zo dat je ze aan het eind van de gebruiksfase weer helemaal uit elkaar kunt halen. Dat de materialen gezond zijn, schoon, niet toxisch, niet vervuild. Zodat ze hun waarde behouden en weer net zo kunnen ingezet worden in een nieuw product. Dus is... van wieg tot een nieuwe wieg. En dat is iets anders dan pure recycling, want dat is een begrip ja. dat al heel lang loopt. Ja, doen we ook goed in Nederland. Dus we hebben al een goede basis om cradle-to-cradle cradle in te voeren. Maar um, recycling, wat we hier in Nederland doen, zou je ook kunnen zeggen, is vaak downcycling. Het wordt steeds een beetje minder waard. Als je kijkt naar plastic recycling... dan worden het nog tuinmeubels en op het laatst wordt het een bermpaaltje. Ja. Want dan is het zo vervuild door, door, door verf en kleurstof en toxische materialen. Is dat niet onvermijdelijk dan? Nee, dat is, dat is uh, vermijdelijk, dus het is niet onvermijdelijk. Uh, als je er maar bij het begin, bij het productontwerp... als je er maar rekening mee houdt. Er zijn bijvoorbeeld bureaustoelen ja, op de markt. Ge geef eens wat goede ja. voorbeelden van cradle-to-cradle -cradle producten ja, nou. die er al zijn. Die er al zijn. Er zijn uh, van twee fabrikanten. Zijn er, uh, bureaustoelen. Er komen er ook, uh, komen er ook steeds meer. Uh, waarbij uh, je de, de onderdelen. heel makkelijk uit elkaar kunt halen. En die zijn dan dus van één materiaal gemaakt. Dus het uh, textiel is los te halen. het plastic is los te halen. het ijzer is los te halen. Uh, op een snelle en efficiënte manier. En als je dan dat bijvoorbeeld zo'n armleuning. van kunststof. Die gaat, daar wordt weer granulaat van gemaakt. En die is dan van exact dezelfde waarde. Als waarvan de eerste stoel werd gemaakt. Dus je gaat bouwpakketten bouwen. Je gaat, dus zo zou je het kunnen zeggen. Ja, we gaan bouwpakketten bouwen. En het mooie is dan ook direct dat de bedrijven die daarmee bezig zijn geweest. die zich dus helemaal hebben ingezet op het goed te kunnen uit elkaar halen van zo'n stoel. ook inmiddels in de productie een enorme efficiëntieslag hebben bereikt. Want zo'n stoel zet je dan ook heel snel in elkaar. Mm. Maar, dus maar kun, kun je dat in principe met ieder product doen? Als je er zo aan begint. met huizen, maar ook met, met, met nou ja, laten we zeggen, de, de, de, de Met de huizen gebeurt het al. Er is net uh, iemand, u heeft net gesproken met iemand met uit de, de, de bouw. bouw. Maar in, in, in materialen in de bouw, um, je zou kunnen zeggen... Een, een, een gebouw is een tijdelijke opslagplek voor materialen. Ga je heel ver. Maar het zou kunnen dat je als je al het, het, het hout, het, het steen, het beton, het, het ijzer... al het materiaal zo uh, construeert dat het ook weer goed terug te halen is. En dat er straks niet meer een, een, een grote bak met sloopafval staat... waarin alles door elkaar zit. En dan zijn we het dus kwijt. Het dan kunnen we niet het we toch meer al gebruiken. veel meer? Ja. Het is nog gebeurt lang niet meer. zo ver. Nee, het, het gebeurt meer. Er zijn veel bedrijven die zich inmiddels bezighouden... met een cradle-to-cradle-ontwikkeling. Het is alleen, het valt niet mee. Het is heel moeilijk. En daarom zie je dus bijvoorbeeld... daar is zoiets als een bureaustoel, ik noemde dit net... omdat dat naar bedrijven gaat. Dan kun je ook zeggen, ik wil het echt weer terug hebben, het materiaal. Voor de consumentenmarkt, kijk, als jij een, een, een, een pen maakt... of een koffiekopje, dat is heel moeilijk om weer terug te krijgen. Maar ik uh, begreep dat er nu wel een, wel een bedrijf was... wat al de, de, de, de cups waarmee je koffie maakt, weer terug wil hebben. Ja, nou, dat om, is een ze voorbeeld. om ze gewoon weer opnieuw te gebruiken. Ja, en dat zal je steeds meer zien. Niet alleen om, om, om, om heel goed voor het milieu te zien, maar ook ze zijn maar ook gewoon uit pure noodzaak. Materialen worden schaarser. Grondstoffen raken uitgeput. Als wij op deze manier doorgaan met 2% economische groei per jaar, dan zou het binnen 30 jaar uh, zouden bijvoorbeeld een aantal hoogwaardige metalen uh, er niet meer zijn. En die hebben we absoluut nodig voor de elektronica. Maar dan heb ik nog niet over wat in Aziatische landen gebeurt. Dus dat kan wel veel harder gaan. Dus moeten we die producten terug zien te halen. Kan op twee manieren. Je zou kunnen zeggen, dan gaan we ze heel zuinig gebruiken. Is toch niet altijd het antwoord. Want als je weinig materiaal samenvoegt... is het juist moeilijker uit elkaar te halen in het afvalstadium. Je kunt ook zeggen, ik ga ze zo ontwerpen. Wordt wel genoemd eco-design. En ik ga ze zo samenstellen dat ik het weer uit elkaar kan halen en ik ga dus zorgen voor een gecontroleerde afvalinzameling. Theoretisch is het een prachtig model, nu de praktijk. Want wie gaat het uiteindelijk doen, dit? Nou, in Nederland hebben we nu zo'n stuk 30, 40 bedrijven die ermee bezig zijn. Die er ook al succesvol in zijn. Een tapijtfabrikant bijvoorbeeld. Wat doet die tapijtfabrikant? Die zorgt dat die oud tapijt kan binnenhalen. En daar kan hij nieuw tapijt van maken. Die komt met de vrachtwagen voor, hij, als Een ja. soort, soort, soort statiegaan ja. in principe. Ja. ja, Nou, zo geldt het ook voor... Um, uh, een, een, een, een, een uh, maker van keramische tegels. Voor in de bad. Die gaat echt opletten van wanneer wordt er gesloopt. Dus wanneer moet ik er zijn. Zodat die tegels die niet in de Die gaat er groter. zelf achteraan? Die gaat er zelf achteraan. In samenwerking met afvalverwerkers. Dan moet omdat, hij dat centjes Precies, omdat die Grondstof heeft waarde. voor uh, En dat is denk ik waar we in deze maatschappij steeds meer naartoe zullen gaan. Dat grondstof het, heeft waarde. Het hele logistieke proces om dat allemaal weer terug te halen... Ja. staat dat tegenover uh, de kosten van de grondstof... die je anders nieuw moet, moet Nou, moeten Er zijn natuurlijk twee aspecten aan... Um, uh, het, het zal steeds goedkoper worden als we, daar, als we daar ons systeem op inrichten. En aan de andere kant, de ruwe grondstoffen worden steeds duurder. Ook door opkomende economieën. Ook omdat er zijn nog wel veel ruwe grondstoffen op de wereld. Maar die zitten ook op plekken waar het heel moeilijk delven is. En als je dan gaat kijken welke energiekosten je moet maken... om ze opnieuw te gaan, uh, gaan opsporen en delven... dan is dit uh, uh, waarschijnlijk uiteindelijk een goedkopere manier. Maar zou dit bij bedrijven dus uh, zou die in de gaten moeten houden waar hun producten naartoe gaan. En ja. dan na een paar jaar is bellen zeggen, uh, doet hij het nog? En als hij het niet doet, komen we hem halen? Of belt u ons vooral? Als ja. hij... Dat zeg je ja. al bij de zo echt Dat is niet eens zo'n zo, zo enorme toekomstmuziek. Uh, je praat dan over het begrip total cost of ownership. Wie is eigenaar van het materiaal? Uh, het is denkbaar dat we straks naar een televisiewinkel gaan... en dan zeggen we, ik wil 10.000 uur kijkplezier... Maar de televisie blijft van de fabrikant en die fabrikant heeft ervoor gezorgd dat als die 10.000 uur voorbij zijn en er is weer nieuwe technologie en, en nieuwe mogelijkheden en nog betere... Uh, je leest uh, dan eigenlijk je televisie. Je leest dan eigenlijk je televisie, dat je dan die televisie, die gaat weer terug, die breng je terug en zeg ik wil nu nieuwe 10.000 uur state of the art en dat materiaal, het wordt weer uit elkaar gehaald en er wordt volgens de, de er nieuwe technologie in gezet. Dat was een bedrijf dat D-scala, nou volgens mij, is dat hartstikke viert. Ja, maar het is. Ik weet het niet. Ik ken het voorbeeld niet helemaal. hoe, dat, uh, hoe Scala uh, dat deed. Maar dat het heeft wel te maken met het systeem. moet er ook op voorbereid zijn. Het moet wel kunnen. En dat. Ja, hoort wel bij cradle-to-cradle. Cradle. Het is heel moeilijk om in je eentje cradle-to-cradle cradle te zijn. Want ja. je hebt afvalverwerkers nodig, je hebt de retail nodig. Want je nodig. hebt nu natuurlijk al die verwijderingsbijdrage die je betaalt. En daardoor ga je inderdaad misschien nog wel eens naar die winkel. Want ja, het heeft ook iets, iets, iets onbenullers om dat maar gewoon in ja. de vuilnisbak te duvelen. Ja. Maar daar gebeurt niks mee, hè? Nou ja, uh, het wordt veilig verwijderd. Maar het kan net zo goed zijn dat toch onderdelen op de stortplaats komen... of in de uh, afvalverbrandingsovens. Dus dat hele idee van we hebben de grondstof weer nodig, die halen we weer terug... Terug, die, zit er minder, uh, uh, die zit er minder in. U zei net: van dat kan je eigenlijk niet in je eentje doen. U heeft binnen dat C2C uh, leercommunity. God, wat een naam zeg jij, ja, Cradle to cradle, <laughs> C2C. Uh, uh, leercommunity. Ja. Hebben bedrijven daar ook samenwerkingsvormen gevonden ja, om ja. dit te doen? Ja, Geven ze een voorbeeld? Nou, het is. Um, uh, nou, er is een grote uh, afvalverwerker in Nederland. En die, um, die zegt, vroeger hadden we een, se een seminar. En dan ging iedereen uh, uh, uiteindelijk bij de borrel over zijn vakantie praten. Of uh, over of, of andere dingen. Maar nu zie je, wat is jouw afvalproduct? Kan ik dat gebruiken voor mijn product? Hè? Dat is dus een van, kan afval grondstof zijn voor een andere leverancier die daar weer wat mee kan? Maar je hebt ook, als je als... Um... Maar is daar iets concreets uitgekomen? Ja, daar komen, ja, ja. ja. Ja, ja, er komen um, nou uit, uit uh, het, het afval van, van de een. Het kan zijn dat uh, dat materiaal van die stoelen... misschien op een gegeven moment niet zo nodig is... maar wel kan naar de uh, uh, makers van uh, uh, televisies of computers... waar ook kunststof in verwerkt zit. Dus dat, dat kan voorkomen. Wat ook heel duidelijk is, een, iemand die maakt verven... die on, onderhoudt gebouwen en die wil cradle-to-cradle -cradle werken. En die zegt van, wat zit er nou in die verf? En die staat bij uh, AXO in de bestuursvergadering... Uh, zegt van ik wil precies weten wat er in jouw verf zit... want ik wil het op een gegeven moment weer goed kunnen verwijderen... zodat het hout waar ik het op doe opnieuw te gebruiken is. Tot slot, u zult vast wel een schatting hebben gemaakt... van hoeveel procent van producten dit werkelijk toepasbaar is uiteindelijk. Nou, daar ben ik heel optimistisch over. Ja. Zegt u Want maar. het heeft te maken. Nou, ik denk dat we op een gegeven moment dat we naar een cradle to cradle economie gaan en dat uh, dat alles hernieuwbaar en herwinbaar is. En dat zeg ik niet alleen, dat heb ik ook oh. de staatssecretaris van Milieu al horen zeggen. Nou, en de politiek doet daar ook alles aan om het zo ver te krijgen, vindt u? Nog niet voldoende, maar waar het om gaat is... hoe controleren we de afvalstromen, hoe zorgen we... en hoe zorgen we dat uh, uh, producten inderdaad zo worden samengesteld... en hoe kan de overheid dat belonen door het op te nemen in het duurzaam inkoopbeleid. Hartelijk dank. U hoorde Marieke van der Werf, woordvoerder voor de duurzaamheid van het CDA in de Tweede Kamer. Dank voor uw komst. Tros in Bedrijf is ook te vinden op Twitter. twitter.com schuine Tros in Bedrijf. En bij ons is aangeschoven Willem Overbos van de MKB Service Desk. En zoals iedere week, Willem, neem jij het belangrijkste en opvallendste MKB-nieuws met ons door. Um, laten we het eerst maar eens gaan hebben dan over uh, wanbetalers uit onderzoek van incassobureau Intrum Justitia. Daar Blijkt deze week dat het bedrijfsleven enorme kosten maakt vanwege onbetaalde rekeningen. En hoeveel kosten dat waren, daar vielen Peter en ik van, van onze stoel. Ja, 15 miljard. Hebben ze becijferd inderdaad dat het het Nederlandse bedrijf kost aan rekeningen die niet worden betaald. Maar nog 15 voor... miljard per jaar. Ik had jaar. zoiets tijdens de redactievergadering. Stop de persen, dit is een verhaal, dit moet je helemaal uitzoeken. Nee, zeggen ze, joh, dat is heel gewoon vergeleken <laughs> met vorig jaar Valt er nog eens mee? Is dat nou werkelijk zo? Nou, als je kijkt naar wat er uiteindelijk... Het is 2,6 procent van de rekeningen, eh, oftewel van de omzet van ondernemers, wordt afgeschreven aan wanbetalers. Hmm. Wat een veel interessanter signaal is ook. He, vanuit hetzelfde onderzoek wordt ook gekopt. Als iedereen in Europa op tijd zou betalen, zou dat. En op tijd is dan binnen 30 dagen, zou dat het Europese bedrijfsleven 312 miljard aan extra liquiditeit opleveren? Dacht even. Dat is een andere vertaling van hetzelfde onderzoek. Maar dan raak je ook meteen echt de kern, denk ik, van waar het over gaat. Want iedereen houdt zich niet aan de betalingstermijn. Maar hoezo wordt het daar dan? Ho hoezo verdien je dan 312 miljard? Maar je moet het zo zien. Dat als de gemiddelde betalingstermijn in 2010 was voor het bedrijfsleven 43 dagen. Ja. Terwijl je eigenlijk wil dat het binnen 30 dagen betaald wordt. Ja, op... Nou, als iedereen nu binnen 30 dagen zou gaan betalen, dan win je dus 13 dagen van het geld wat je hebt uitstaan bij je debiteur. De rente. En dat levert, als je het over heel Europa uitsmeert, maar in Nederland gaat het dus ook over miljarden, niet alleen de rente, maar gewoon het geld wat je liquide hebt. Ja, ja. Als je 13 dagen langer op je geld moet wachten, betekent het dus dat je iets moet doen naar een bank of eigen middelen moet aanwenden om te zorgen dat je toch rekeningen kan betalen. Een, een tijdje terug hoorde ik dat vooral de overheid erg sloom was mee betalen. Is dat ja, beter geworden? dat is beter geworden. Dat gaat al een paar jaar terug. MKB Nederland heeft er in 2008 een oproep gedaan... om de overheid inderdaad ook naar 30 dagen te krijgen. Want die moeten natuurlijk het goede voorbeeld geven. Via de website www.snellerbetalen.nl hebben ze er ook echt actie opgevoerd. En de overheid zit nu in de buurt van die 30 dagen. Dus dat gaat de goede kant op. Um, nou begreep ik dat in Scandinavische landen uh, men daar veel sneller in is... met die betalingstermijn uh, in, in, in stand te houden en, en ook op tijd te betalen. Ja, het bedrijfsleven in bijzonder. Als je kijkt dat in Nederland wordt 55% van de facturen binnen 30 dagen betaald. Want? Dat is op zich nog best wel redelijk. En in Scandinavië is dat 70%. En dat komt omdat in Nederland heb je eigenlijk alleen maar de wettelijke rente... die je mag rekenen als boete... Uh, de wet stelt voor de rest niet dat het moet binnen 30 dagen. En in Scandinavische landen uh, daar is bij wet geregeld dat je een, een boete krijgt plus wettelijke rente. Dus dat stimuleert om extra te betalen. En dat blijkt ook te werken, want 70% is dus mooi. Dus misschien, een misschien ook een leuk plannetje om hierin te voeren. Precies. Ja. Nou. Komende donderdag is het helemaal vaste en er is bij elk bedrijf is er gezuur over. Is het nou vrijdag of niet? Zijn er nou eigenlijk uh, totale richtlijnen voor? Is het bij de groenteboer bijvoorbeeld kan je tegen zeggen: nou joh, je zoekt een met beetje komkommers vandaag? Ja, het is een, een top 5 vraag op MKB Service het, het, het artikel, hemelvaartsdag vrije dag of niet, is in de afgelopen week al meer dan 7500 keer bekeken. Dus het geeft aan dat het inderdaad toch het leeft. Bij, iedereen, <laughs> uh, bij iedereen leeft. Maar wat is het? Het, antwoord op de, even, het verlossende antwoord is ja, het is een vrije dag. Oh, verplicht. Verplicht. Um, en je ziet dat heel veel werkgevers ook besluiten om de dag daarna een verplichte vrije dag te maken, zodat uh, mensen een brugweekend hebben. Maar de groenteboer is dus dicht op donderdag. De groenteboer is dicht op donderdag. Ja, dat is geregeld in de winkeltijdenwet. En uh, het is wel zo dat die groenteboer op basis van diezelfde wet... een uitzondering kan vragen. En dan combineer je neer op die twaalf uh, die zondagen per jaar die die, vrij mag, uh, of die die open mag zijn. Hij kan er onderuit. Maar dag is voor, uh, voor iedereen een vrije dag. En let op, ook de belastingtelefoon is op, op, op vrijdag uh, dicht... Dus mocht je vragen hebben voor de belastingdienst, stel tjonge, ze voor vrij. wat ja. gaan we dan op de hemel vrijdag ja, doen? Ja, wordt heel vervelend. Oh, ja, mooi weer. Ja. Ja. Ja. Nou, over vrije dagen gesproken. Er is ook nog iets gaande over... Uh het korter mogen opsparen van vakantiedagen. Hoe zit dat nou? Ja, afgelopen dinsdag heeft de Eerste Kamer de wet vakantieregelingen aangepast. Je mocht vakantiedagen opstapelen. Dus het stuwmeer aan vakantiedagen waarover wordt gesproken. Dat vinden natuurlijk werkgevers niet heel erg fijn. Dat, dat heel lang dat kon je vijf jaar opstapelen. Nou, Dat heeft ze dus vanaf 1 januari 2012. Is het zo dat alle vakantiedagen die je vanaf dat moment opbouwt... moet je binnen zes maanden na het jaar waarin je ze opbouwt opmaken. Dus en, niet meer vijf jaar. En wat doe je met dat oude stuwmeer? Dat stuurmeer blijft staan, maar wordt in ieder geval niet groter. Oh. Die mensen ja. dus uiteindelijk... niet kwijt, Peter. Je bent ze, jij mag gewoon nog die vakantie daarop maken. Tot daar opmaken. Daar Je zal ze wel op moeten maken binnen vijf jaar. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En, en waarom bemoeit de politiek daar eigenlijk zich mee? Waarom de politiek zich Waarom erbij het, moet? Het is gewoon het bedrijfsleven dat dat uh, bestaat. Nou, VNO, NCW en MKB Nederland hebben natuurlijk een lobby gevoerd... om te zorgen dat dat stuur meer aan vakantiedagen wordt, uh, wordt verlaagd. Want dat betekent voor de ondernemers en de bedrijven een risico. Wordt dus jouw maar, werknemers... worden ze niet heel vaak gewoon uitbetaald? Dat kan, maar dat is een keuze van, een van de wer werknemer ja. natuurlijk... of dat uitbetaald wordt, ja of nee. En je probeert als werkgever, als ondernemer natuurlijk te zorgen... dat die vakantiedagen redelijk gespreid door het jaar worden opgenomen. En niet dat iemand op een gegeven moment zegt... nou, ik heb weer 50 dagen... Uh, tot ziens, ja, je ziet maar weer over een half jaar. Dat is ja. natuurlijk niet fijn. Uh, daar moet je rekening mee houden. En deze nieuwe wet zorgt er in ieder geval voor... dat het A, beter geregeld is, sneller opgenomen moet worden... en dat je als ondernemer daar dus ook beter op in kan spelen. Let wel, je zal de administratie die je daarop voert... op de vakantiedagen moeten aanpassen. Want je moet daadwerkelijk bijhouden... hoeveel dagen er voor 1 januari 2012 nog zijn en daarna. We hadden het met Elke Brinkman over uh, de, de, de verhuizers, de starters op de woningmarkt... die lastig uh, geld krijgen. In het MKB-sector is het exact hetzelfde, hè? Uh, is dat nog steeds zo? Ja, er wordt de, erg veel over geklaagd, tenminste. De Nederlandse Bank uh, dat we, he, bevestigt feitelijk dat in, de, in hun monitor uh, het MKB uh, nog steeds lastig is. He? Dus het MKB is heel nog. De Nederlandse Bank is kritisch op het MKB voor het lenen van geld. Grote hmm. bedrijven krijgen al wel makkelijker geld, dus daar is het iets aangepast. Maar bedrijven zijn nog steeds, uh, hebben last van die kredietverlening. En ze moeten dus nog steeds heel goed oppassen als ze naar een bank gaan voor meer welkapitaal. Dat je het goed voorbereidt, die aanvraag. Hmm. En dat je blijft sturen op die cashflow. Zorg ervoor dat je die rekening op tijd verstuurt... zodat je snel je geld hebt. Zorg ervoor dat je... Ja. Maar het is grappig, want dit is nou toch typisch iets... waarvan je zou denken, in tegenstelling tot die vakantiedagen... hier zou de politiek natuurlijk echt erg in moeten grijpen om dit voor elkaar te krijgen. Want die banken doen dat niet vrijwillig. Nee, en daar zit MKB Nederland en VNO heel erg bovenop... vanuit Ondernemerskredietdesk, het Taskforce Kredietverlening. Daar hebben ze met banken zijn ze in overleg gegaan. Ze hebben ook daadwerkelijk kredietaanvragen van ondernemers getoetst bij banken. Um, en daar ook een actieve lobby op gevoerd. En daar zie je ja, dat natuurlijk banken niet meteen luisteren. Die zeggen, we zijn streng, maar niet zo heel streng. Uh, dus daar zou de politiek natuurlijk nog veel meer aan kunnen doen. Maar ja, het blijft gewoon marktwerking. En een zeer serieus probleem. Ja. Hartelijk dank. U hoorde Willem Overbos van MKB Service Desk. Willem, hartelijk dank. En na het nieuws van twee uur, dan zijn we bij u terug... en dan praten we met twee gasten over de toekomst van de winkel... en we, we hebben het dan ook over kansrijke nieuwe winkelconcepten. Wat ons betreft heel graag. Tot zometeen na het nieuws. Europees Voetbal, op Radio 1... Vanavond de Champions League finale. Kan aannemen, kan schieten en dan nog een keer weer. Barcelona, Manchester United. Paast over de hele, die neemt de aardig aan, geeft hem de linkerkant mee. Druk de vriendbal laag. Oh, oh, oh. NOS langs de lijn, vanavond van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Bouw of verbouwplannen? Kijk voor u een aannemer kiest op bouwgerand.nl.